Zorgvliet. Vandaag vond ik je niet. Normaal, sta je voor de kast, sta je in een boek, weet ik jouw verjaardag. Ik zie je niet, ik vind dat mistig onverschrokken, ik vind dat horen, net als een regen bij het ongemerkt begraven van de zaden bij mijn omen.